Ik heb vanmorgen trouwens al een mooi cadeautje ontvangen. Kijk maar. Wat zijn dat voor sleutels? Dat zijn de sleutels van Huize de Bund. Je neef Hendrik is hier vanmorgen geweest. Zijn vader heeft alles bekend wat dat testament betreft. En Hendrik heeft mij daarom de sleutels gegeven. Uh, ik wil dadelijk samen met jullie daar wel eens even een kijkje gaan nemen. Oh, dat kunnen we best doen, Herman. Of uh, moet jij... Nee, ik ben overal mee klaar. Ik wil er vanavond juist een beetje ontspannen. Bent u er blij mee, vader, met dat huis? Dat is een, een, een vreemd geval, Herman. Ik dacht dat ik er reuze blij mee zou zijn, maar dat valt zwaar tegen. Weet je wat ik veel belangrijker vind? Nou, de dag van morgen. De dag dat je voor het eerst de kansel beklimt en je de gemeente toespreekt. Daar verheug ik me bijzonder op. Heb je de preek goed voorbereid, jongen? Ja, vader. Zo goed als ik maar kan. Ik heb er vanmiddag amen ondergeschreven. Het geslacht van Garderen, een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Barend de Graaf. Vandaag hoort u het zeventiende deel, beroepen of geroepen. Wij beginnen deze dienst met het gezamenlijk zingen van psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en dezelfde uitkomst merken en in plaats van bittere klag daarvan spreken nacht en dag. Verleen ik u dan, Herman van Garderen, zoon van Herman van Garderen en Lena van Roekel, in naam van de Heer en in naam van zijn kerk hier op aarde, toegang tot de kansels der Nederduits hervormde gemeenten in Nederland. Hermen, ik wens je van harte geluk met het naar behoren volbrengen van je proefpreek. En ik wens je ook de zegen van de allerhoogste toe op je verdere levenspad. Dank u, professor. Jonge Proficiat, je hebt het er naar mijn smaak kranig van afgebracht. Dank u, vader. Hermen. Gefeliciteerd. Dank je, Tine. Je was geweldig. Heus? Heus? Moet je dat nog vragen? O, oh, ik, ik ben zo trots op je. Mijn liefste. Uh, zeg, uh, wat uh, zouden jullie ervan zeggen. als uh, we dit uh, plechtig gebeuren? Gezamenlijk is op. Uh, op. waardige wijze. zouden gaan vieren op. Uh, op Huizen de Bunt. Nou, dat lijkt me een goed idee, hè, Dine? Uitstekend. Blijft u dan ook nog even onze gast, professor? N nee, nee. Spijt me zeer, maar ik moet u helaas verlaten. Ik zal alvast berekenen. Weten jullie wat ik nu ga doen? Nou? Ik duik de kelder in en ik haal een fles van de heerlijkste er maar te vinden is. En eh, nou, zul je met mij een glas wijn drinken, eh, Herman? Of je wilt of niet. <laughs> Goed, vader. Voor deze ene keer. Heb je Gonda nog in de kerk gezien, Herman? Gonda? Welke Gonda? Gonda? Die dochter van je hospita, in Utrecht. Hé, hey, was die in de kerk? Mm, ze zat een beetje verscholen aan de zijkant. Ik wilde na afloop nog naar haar toe gaan, maar toen was ze verdwenen. Ze heeft me ook niet geluk gewenst. Oh, daar zal ze te verlegen voor zijn geweest. Ze zag er niet slecht uit. Ze was een stuk dikker geworden, dacht ik. Maar ze had wel iets intens zieligs over zich. Toch aardig van haar dat ze gekomen is. Mm, zeker aardig. Zeg, maar vertel nou eens, wat ben je nou van plan? Echt, Tine, dat zou ik nog niet weten. Ik heb zo toegeleefd naar deze dag, dat ik nog geen moment heb nagedacht over wat ik nu zal gaan doen. Je voelt niets voor Stevenskerken? Oh, dat wil ik helemaal niet zeggen. Ik ben er gewoon een beetje trots op dat er nu al een gemeente is die mij beroepen heeft. En, en ik ga ook beslist eens met die kerkenraad van Stevenskerken praten. Maar over het al of niet aannemen van dat beroep... ...daar heb ik nog geen moment over nagedacht. Zo, mensen. Ik heb hier een heerlijke fles Rode Bordeaux. Uit uh, 1812. Oh. Stel je voor... ...toen was Napoleon nog keizer. <laughs> dat is één... Dat is twee. En dat is drie. Alsjeblieft, Dine. Dank u. En uh, deze voor jou, Herman. Dank u, vader. En waar drinken wij nou op? Denken jullie. Op uw gezondheid. Op Hermens eerste beroep is deze. Oh nee, huilskuikens. We drinken op jullie aanstaande huwelijk. En ik waarschuw jullie. Ik geef jullie hiervoor nog hoogstens een maand de tijd. Op jullie gezondheid. <truimert> Meneer? Ik wil de Gonda even spreken. Gonda? Wat moet je van haar? Dat zei ik u toch, ik wil haar even spreken. Ben jij soms... Uh... Wat bedoelt u? Nee, uh, niks. Loop maar door, ze is achter ons strijken. Dag, Gondaatje. Frits? Wat zie je er goed uit, Gonda? Mooie rode wang, hè? Oh, dat komt van strijken. Hou die praatjes maar liever voor je. Het staat je anders voortreffelijk, hoor. Ik heb liever dat je weggaat. Oh, oh, oh, maak je geen zorgen. Ik ben zo vertrokken. Misschien wel voorgoed. Voorgoed? Ja. Ik ga met een vriend van mijn vader, Baron van Helsum, naar Afrika. Naar Afrika? Ja. En daarom kom ik even afscheid van je nemen. Nou, het beste met je. Heb je me anders niets te zeggen? Wat valt er nog te zeggen? Ik hou je nou niet zo van de dom begonnen. Je begrijpt drommels goed wat ik bedoel. Ik wil je huis niet onverzorgd achterlaten. Wanneer kan ik Rolof aan je voorstellen? Hou daar alsjeblieft over op. Ach, wees toch niet zo eigenwijs. Rolof is een keurige vent en hij zal je op handen dragen. Wat kan ik nog meer voor je doen? Waarom zeg je nou niks? In plaats dat je dankbaar bent dat ik me nog zo voor je uitsloof. Ik had je net zo goed zonder meer kunnen laten zitten. Besef je dat wel? Er gaan trouwens geruchten, dat jij... Wat voor uh, geruchten? Nou ja, dat jij, uh, dat je gemakkelijk... Ik uh, Maar ik zeg toch niet Uit mijn dat... Uit mijn... zeg ik je! Stukken ongedierte! Ik wil nooit meer iets met je te maken hebben! Nee, nooit, nooit! Of ik neem die streekbout! Oh, nou ja, dan moet je het zelf maar weten. Dan trek ik mijn handen helemaal van me af. Dag, zusje. Maar Gondaatje, wat is er met je? Oh, meneer Tienemans, het is zo gemeen. Het is zo intens gemeen. Nou, stil maar, stil maar. Oh, zit je hier? Gonda is niet goed. Zo, is Gonda niet goed? Nou, dat wist ik al Kom jij maar eens even hier, mannetje. Wat denk je nou wel dat ik niet goed bij mijn hoofd ben? En ik me hier aan het werk hè, en jij in de achterkamer een beetje flikflooien met die meid. Flikvlooien? Ze is niet goed. Ja, we weten allemaal wat er markeert. Maar ik zeg je, nou is het afgelopen. Mag ik hier nog twee koffie? Ja, we komen eraan. Ik zeg je, Jan, het is afgelopen. Zaterdag is die meid hier voor het laatst. Maar waar moet ze daar naartoe? En nou, wat kan mij dat nou schelen? Ik ben toch niet verantwoordelijk voor het toestand? We kunnen hier in de zaak hem nou niet meer hebben. Ja, maar we kunnen haar toch niet, niet zomaar op straat zetten? Maar ik zou niet weten waarom niet. Zeg je die snuiter dus, zo even die bij me was? Ja. Nee, die wilde helpen. Dat heeft gewoon naar mezelf verteld. Er is het een keurige huisknecht die met haar wil trouwen. Maar dat wil ze niet. Een huisknecht is er zeker te min. Kent ze die huisknecht dan? Nee, dat niet. Maar je gaat dan niet zomaar met een wild vreemden? Nou, hoor eens Jan, ik wil er geen woord meer over horen. Het is of zij eruit of ik eruit. Aanstaande zaterdag, zij weg of ik ga weg. En je kent me goed genoeg om te weten dat ik dat doe ook. Hé, hey, hoe zit het nou met die koffie? We komen er aan! Dus Jan, jij zegt me maar. Herman van Garderen. Bekent gij dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Diene Siebesma? tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en getrouwelijk onderhouden als een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heiliglijk met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, overeenkomstig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 heiliglijk met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen houdende, gelijk ene vrome en getrouwe huisvrouw, haar een wettigen man schuldig is, overeenkomstig het heilig evangelie. Ja, de Vader der barmhartigheid die u door zijn genade tot deze heiligen staat des huwelijks geroepen heeft verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijnen zegen amen U zit in, mevrouw Van Gardel. Dank u. En u hier dominee. Dank u, meneer Lagerwey. Tja, ik vind het prettig dat wij nog even tot een rustig gesprek kunnen komen. Zoals u weet was ik voorzitter van de hoorcommissie. En ik moet u zeggen dat het advies dat onze commissie aan de kerkraad heeft gegeven, zeer positief is geweest. Dat doet mij genoegen, meneer Lagerwey. En wij hopen dan ook van harte dat u het beroep naar Stevenskerken zult aanvaarden. Mijn vrouw en ik zullen dat in ernstige overweging nemen. Daar kunt u zeker van zijn, meneer Lagerwij. Tja, ik loop al zo'n paar jaartjes mee in het kerkelijk leven van Stevenskerken. Hoe lang ongeveer, meneer Lagerwij? Eens dus kijken, uw voorganger, dominee van Doeveren, is hier veertig jaar predikant geweest... En ik geloof dat ik bij elkaar al zo'n 25 jaar ouderling ben. Oh, dat is geen kleinigheid. Ja, en daarvoor nog een jaar en tien, twaalf diaken. Dus u begrijpt, de kerk in Stevenskerken ligt mij na aan het hart. Dat laat zich denken. Maar dat houdt, dacht ik, tevens in... ...dat ik wel enig recht van spreken heb bij de handel en wandel in onze gemeente. Hoe bedoelt u dat? Nou, om een voorbeeld te noemen. Er zijn enkele gemeenteleden die veranderingen willen aanbrengen, vernieuwingen willen invoeren. Het zijn er gelukkig niet veel, maar ze zijn er. Onze organist bijvoorbeeld. Hij wil een zangkoor oprichten. Maar ik zeg, er is een koor in de school. Meester de Gooier leidt dat. Dat gaat uitstekend. Daarmee moet het volk tevreden zijn. ...en ik tolereer geen verenigingen. Verenigingen kweken wijsneuzige mensen... ...en die geven dan weer aanleiding tot verdeeldheid. In al die veertig jaar... ...dat dominee van Doeveren hier heeft gestaan... ...is er in Stevenskerken niets veranderd. Stevenskerken is een goede gemeenschap. Wij willen hier geen twist vragen of zo. En dat krijg je als het volk verenigingen... ...en bijeenkomsten houdt. Dat wensen wij beslist niet. Als het dominee preekt... ...en kategoriseert... ...huisbezoek doet bij zieken... ...en oude vandaag, ...dan is dat precies wat wij willen. Als u het beroep... ...naar Stevenskerken aanneemt... ...dominee van Garderen... ...dan weet u wat u te wachten staat. Een rustige... ...solide... ...goed gegrondveste gemeente waarin u de gemeente op waardige wijze kunt dienen. En u hebt hier een kerkeraad die geheel achter u staat. De kerkenraad van Stevenskerken wordt gevormd door de verstandige gemeenschap al hier en de mindere stand voelt zich daar erg gelukkig mee. Daarom, dominee van Gardelen, kan ik u verzekeren dat u in Stevenskerken Nou, één ding is wel zeker, Diene. Welk beroep ik ook aanneem, niet dat van Stevenskerk. Wat een verschrikkelijke gemeente moet dat zijn. Als je toch hoorde wat die wij zei over de camera obscura bijvoorbeeld. Die vond hij te opstandig en te obscuur. Ja, maar dat is nog niet eens het ergste, Diene. Maar dat hij zei dat er in veertig jaar niets was gebeurd. Veertig jaar is er Gods woord gebracht en is er niets gebeurd. Geen zwaard, altijd vrede. Christus die tweedracht maakt. De vader tegen de zoon, de moeder tegen de dochter, de knecht tegen zijn heer. Maar niets van dit alles is stevenskerken. En het gewone volk is daar tevreden mee. Herman, er zijn twee jonge mannen die jou willen spreken. Mij spreken? Ja, uh, ze komen uit stevenskerken. Uit Stevenskerken? Ja. Nou, uh, ik zou zeggen, vader, laat ze maar binnenkomen. Komen jullie maar verder. De dominee is hier. Zo. Ga hier maar binnen. En uh, ik laat jullie wel verder alleen. Dag, heren. Ik ben Geurt van Iperen, dominee, en dit is Floor van Rijp. Aangenaam met u kennis te maken. Dit is mijn vrouw. Dine Sibisma. Wat zeg je nou? Oh, wat dom van me. Jullie merken wel dat we nog maar heel kort getrouwd zijn, hè? want ik stel me voor met mijn meisjesnaam. Uh, mevrouw van Garderen. Hoe maakt u het? <lacht> <lacht> maar uh, gaat u toch zitten? Dank u. Uh, vertel eens, uh, wat is het doel van jullie bezoek? U bent in Stevenskerker beroepen. En u hebt een gesprek gehad met Lagerwij. Dat klopt. Komt u naar Stevenskerk, dominee? Dat. Uh, daar hebben mijn vrouw en ik nog geen. Uh, ik, ik bedoel. Uh, nee, we dachten van niet. Maar van waar jullie bezoek? We hebben u horen preken, dominee. Ik ben de organist. Ah. U bent dus de man die de euvele moed heeft gehad om te proberen een christelijk zangkoor op te richten. <laughs> Wij zijn al voor je gewaarschuwd. Daar gaat het juist om, dominee. Om dat zangkoor? In zekere zin wel, ja. Ja, dominee, daar gaat het om. Het gaat om de, de kleine luiden in Stevenskerken. Om onze vrijheid. Om de vrijheid van ons christenmensen. Ik uh, begrijp je niet helemaal. De notabelen hebben u beroepen. De notabelen? De kerkenraad bedoel je? Dat is in Stevenskerke hetzelfde, dominee. We hebben nu horen preken en we hebben meteen gezegd... die dominee moet bij ons komen. Het kerkelijk leven in Stevenskerke is dood, dominee. Niets kan, niets mag. Het is voor de mindere man in Stevenskerke onmogelijk om zich kerkelijk uit te leven. Er zijn geen jongelingsverenigingen. Er is geen zangkoer. Alles moet van de, de notabelen uitgaan. En wij snakken ernaar om mee te leven, dominee. Wij willen iemand op de preekstoel die durft... ...je vindt dat het christelijk verenigingsleven erg belangrijk is. En als u bent, zoals wij meenden te horen uit uw preek... ...dan zou ik zeggen, dominee, kom dan naar Stevenskerken. En dan niet als knecht van de, de hogeren... ...maar als dominee voor de hele gemeente. Ik... ...ik weet niet goed wat ik hierop zeggen moet, mensen... Eerlijk gezegd hadden mijn vrouw en ik al besloten om in geen geval naar Stevenskerken te gaan. Maar ik moet hier aan toevoegen. Juist om de redenen die jullie nu aangestipt hebben. Ik zou zeggen, geef ons nog even de tijd. Mijn vrouw en ik zullen ons ernstig beraden over wat ons te doen staat. En we zullen jullie niet lang in het onzekeren. En... Uh... Wat zeg je er van Diene? In veertig jaar niets gebeurt. Heel de wereld schudt op zijn grondvesten, maar in Stevenskerke is al die tijd niets gebeurd. het waren sympathieke knapen, hè? Erg sympathiek. En één ding weet ik zeker: als we erheen zouden gaan, dan zou er heel wat gebeuren. Als we zouden gaan. We gaan dienen. We gaan.